En daar ben ik dan weer. Mijn naam is uh, Yvonne Hagenaar, Ratelband. En uh, dat even getikt heb je kunnen horen. Uh, er staat er in het tarief Yvonne 128 en dat is de lezing van vanavond. Vanavond of vanmiddag, wanneer je, het ook, uh, wanneer je het ook maar hoort. En inderdaad, een hele goede avond, middag, ochtend, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagenaar, Ratelband. En ik ben die ik ben, en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. En het grappige is dat eh, ik zat, eh, voordat ik deze lezing wilde opnemen, zat ik een beetje, ja, een beetje rond te hangen in huis. En ik was met van alles bezig en ik dacht, nou, waarom ga ik nou niet eens beginnen? Het is nu tijd, kom op, je moet wat doen. En, eh, maar ja, ik laat me eigenlijk nooit meer... Vroeger wel hoor, nooit meer opjagen. En ik dacht, ja, waar, waar is dat nou voor? Waarom doe ik dat? Waarom, waarom zit ik zo te teuten en doe ik van alles om me heen, maar begin helemaal niet met mijn lezing, die ik wat ik overigens zo verschrikkelijk leuk vind om te doen. Enfin, ik zit dus achter mijn bureau en dan kan ik zien wie er langs mijn raam naar de voordeur loopt. En uh, ik zat zo'n beetje voor me uit te suffen, een beetje met een kopje koffie in mijn handen. En dan komen twee mensen aan, het is vandaag zondagochtend en ja, dan zijn er wel eens eh, mensen van een eh, bepaalde organisatie die langs de deuren gaan en die eh, op hun manier weer het, het woord van God eh, aan mensen willen doorgeven, het woord van de Bijbel enzovoort. Ik dacht, hé, hey, dat is het. En ik heb er nooit een hekel aan als ze bij mij eh, aan de deur komen, ik leg ze vriendelijk uit eh, dat, het, dat ik... er eh, op mijn wijze overdenk. En dat heb ik dus vanmorgen ook gedaan. En eh, ik heb daar zo'n plezier in gehad. En zo leuk. En ja, het is natuurlijk vanzelfsprekend dat ik iedereen in zijn eigen waarde laat. Ook wat ze te zeggen hebben. En ook wat ze willen geven. Maar eh, dat mogen ze aan anderen geven. En eh, ja, ik heb met een blij gevoel de deur weer dicht gedaan. En eh, ze zijn ook weer met een blij, met een vrolijk gezicht zijn ze weer verder gegaan naar, naar andere huizen nou ja, dat is toch wat, dat je van huis naar huis van deur naar deur moet lopen en eh, ja, dat sommige mensen wel eens agressief reageren sommige dus door de, de, de deur voor je neus dicht, dicht te slaan en dat sommigen eh, ja, wel reageren en eh, ja, ik vind dat toch wel een enorme taak hoor, die mensen dan op zich genomen hebben, ik heb daar respect voor Denken zelf anders over, over de dingen, en, uh, maar eigenlijk in wezen, ach, we zijn allemaal met hetzelfde bezig op deze hele wereld. En we proberen allemaal iets van het leven te begrijpen en we proberen allemaal de vrede in ons hart te leren kennen en te bewaren. Nou, daar gaat het eigenlijk allemaal om. Maar goed, uh, de lezing wat ik, uh, die ik vandaag wilde doen en die uh, aanstaande dinsdag weer uitgezonden wordt... En eh, ja, ik, had, eh, ik had gezegd, nou ik wil dat wel gewoon uit mijn hoofd doen. En dan eh, gewoon op het moment zelf. Maar ja, ik ben heel vaak, eh, ben ik weg, ambulant heet dat. Hè? Met een mooi woord. En eh, daar kan ik niet op tijd terug zijn. En het is een heel gedoe, ook soms met het verkeer. En ja, het is toch maar makkelijker om het, eh, om het dan van tevoren op te nemen. Maar ik sta altijd open voor een, eh, voor een uitzending om het zo te doen. Maar ik vind het, het maakt me eigenlijk helemaal niets uit. En zo merk je ook dat het je niets uitmaakt voor, voor niemand te spreken, zo op het oog. Dat doe ik dus nu ook, eigenlijk, hè, in mijn kantoor. Maar ik, ik, ja, hoe moet ik het zeggen? Het, het, ik weet, ik voel gewoon de aanwezigheid van, van zielen, van mensen die al overgegaan zijn, die het gewoon nog doorleven hoor, lieve mensen, want de dood houdt niet, het houdt niet op met de dood, de liefde gaat altijd door, die een beetje nieuwsgierig zijn geworden en toch ook hier aanwezig zijn. Dan mag ik ze wel niet kunnen zien, maar ik voel hun aanwezigheid wel. Ja, en soms zie je hele kleine sterretjes, hele kleine lichtjes opflikken. Het is net alsof er iemand gestrooid heeft met van dat, van dat kleine glitterspul... En dan als je goed kijkt, is het weer weg. Nou, dan wil ik toch nog even vertellen wat me deze zomer uh, gebeurde. Um, er schreef iemand uh, over... Uh, nou, ik, ik, nou, ik was het eigenlijk zelf. <laughs> over, het, uh, um, over het boek Urantia. Um, je kunt het trouwens ook op het internet vinden. En in de jaar, eind jaren 80, begin jaren 90 zo omstreeks, totdat het moment kwam dat ik zelf die, die, die lichtervaring heb gehad, heb ik een paar jaar dus meegedraaid in het vertalen, in het vertalen van, de, van het Engels naar het Nederlands. En dan gaat het niet zozeer om de letterlijke vertaling, maar om de begrijpelijke tekst. En ja, we hadden maar een heel klein stukje van het enorme boek van een paar duizend pagina's. En nou, dat was eigenlijk ontzettend leuk, maar toen het moment kwam om, die, eh, om, om, de, eh, om de werkelijke gevoelens hierover aan anderen door te geven, dat was dus na deze lichtervaring die ik, die ik heb gehad in 1993, eh, ja, waren er ineens een hele hoop mensen die het daar helemaal niet mee eens waren en dus eigenlijk een beetje boos werden. En dat is natuurlijk die spiegel die je dan eh, bent voor anderen. Ik begreep dat toen helemaal niet ik was er best wel een beetje van in de war, want ja, je hoort dan en je ziet dan. En het... Maar in ieder geval, ik heb dus na, maar, na goed beraad en met heel veel genoegen naar de anderen toe toch gezegd, ja, ik, ik stop er maar mee, want dit is toch niet uh, mijn weg. Maar dat was dus een klein stukje over het Durantia-boek. Maar ik had het al die jaren nooit meer in mijn handen gehad. Ik heb dus alleen de, Engelse, de originele Amerikaanse uitgaven. En toen dacht ik van de zomer, kom, neem het maar weer eens in mijn handen. En ik haal het naar beneden, ik heb boven een werkkamer. En ik haal het naar beneden, ik ga buiten op het terras zitten. En ik sla het open, ik sla het open bij toevallig, ja, wat heet toeval, bij het leven van Jezus. En het is prachtig weer, ik kijk voor me uit, ik denk, wat heerlijk, wat leuk, ja, laat ik daarmee beginnen. Laat ik daar maar gewoon, huppakee, zo'n beetje aan het, uh, aan het eind. Ik geloof dat, nou, ik, weet niet, ik weet niet precies, zo twee derde. En uh, ik denk, ja, laat ik daarin lezen. En ik begin en ineens is dat boek doorzichtig. En ik had het net over kleine glittersterretjes. En het boek bestond uit duizenden, miljoenen kleine, kleine lichtjes. De pagina links en de pagina rechts, die was nog meer. En ik kon er gewoon doorheen kijken. En het was zo'n wonderlijke gewaarwording. Het boek was gewoon doorzichtig geworden. En ik knipperde nog eens met mijn ogen, want ik dacht: ja, komt misschien omdat ik in de zon zit of zo. En ik deed het nog een keer en weer kon ik gewoon helemaal door dat boek heen kijken. En het bestond, het was toch een compacte vorm, maar het bestond uit nou, miljoenen kleine lichtjes. En toen dacht ik, ja zie wel, misschien zit dit wel een teken dat ik nou toch eens een keer dat boek echt moet gaan lezen. En dan heb ik deze zomer heb ik dus alleen, eh, alleen dus gelezen Het leven van Jezus. En ik ben dus nu nog steeds bezig ermee hoor, want het is zo'n lang boek en ik heb het alweer een paar weken weggelegd, want ja, er kwam weer van alles tussen. Ja, en dat doe je natuurlijk ook aan zelf. Maar je kunt het dus op het, eh, op het internet, kun je het ook lezen, in het Nederlands. En eh, ik heb het even opgezocht. Ik dacht, oh, wat leuk, zeg. Wat ene Maar ik vind, ja, dan moet ik mijn hoofd zo steeds zo houden. Dat vind ik een beetje lastig. Ik lees liever echt met een boek in mijn handen. Dat, eh, dat, eh, dat bevalt mij beter. Maar goed, ik moet nog steeds beginnen, lieve mensen. Het <laughs> is toch wat. Um, ja, beginnen. Um, ja, en ik, ik zei dus, ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. En ja, zo kwam ik dus op de mensen die dus hier aan de deur kwamen, de jeho Jehova getuigen. Ik dus heb zo een stukje van mijn bewustzijn gedeeld, niet verteld hoe ik erover dacht en dat het zo was, nee, gedeeld met anderen. En dan zie je dat anderen dus met een glimlach om de mond en een blije tred weer verder lopen. En dat, dat is me zo'n genoegen om dat met alle mensen te doen. En ik, heb de, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik veel met mijn man mag reizen. En kan reizen. En zo de hele wereld, nou, in ieder geval heel grote stukken van de wereld. En heel veel mensen mag ontmoeten. En ja, heel veel mensen vergeten dat dus niet meer. En dat is ook iets wonderlijks, want van mezelf zou ik dat niet zo gauw doen. Maar het gebeurt gewoon van binnenuit. En het is zo'n grote behoefte om die woorden te delen. En je ziet het dus ook dat mensen het op zich nemen, in zich nemen. En daar gelukkig mee zijn. En dan altijd weer, na verloop van tijd, of meteen, of na een jaar, of na tien jaar, of wat dan ook, weer op terugkomen. Nou, het is, het is, het is zo mooi. En daar bestaan wij uit, hè? uit die kennis wij allemaal. Maar goed, voor de tweede, wat derde keer... Ik ga nu maar beginnen, want ik wil toch wel een. Het is toch best wel een hele lange lezing die ik, waar ik aantekeningen van heb gemaakt. En die ik graag met jullie wil, wil delen. En eh, ja, doe maar eerst even die goddelijke ademhaling, zodat je in dat gevoel van je eigen goddelijk gevoel komt. Nou, zet je voeten even naast elkaar op de grond. Sluit je ogen en adem rustig in. Hou die adem even vast en adem rustig uit. En doe het nog een keer. Doe het gewoon op je eigen tempo, hè? En denk er eens aan wat meer verbinding te maken met het licht. Ook jij kunt dat. Misschien luister je voor het eerst en zeg je, huh, wat? Verbinding maken met het licht, wat bedoel je daarmee? Nou, je hebt licht in jezelf. Je hebt de zon die altijd schijnt, of een kaars, of een, of een lamp in je omgeving. Of je visualiseert het. En je brengt dat licht naar het licht van jezelf. Want je bestaat... Uit een groot licht. Je bestaat uit een enorme kerncentrale, die heel klein is, die maar drie gram weegt. En dat is wat jij bent. Daar ligt al jouw kracht. Dat is zo'n groot licht. En je weet het, dat kan een hele, hele stad een week, misschien nog wel langer, van energie voorzien. Zo groot is jouw licht. Voel dat maar in jezelf. En wees ervan overtuigd dat jij dat licht bent. Niemand kan dat uit je hoofd praten. Misschien was je het even vergeten, maar dit is wat jij bent. Nou, ik zei dus dat ik vandaag ook weer een uh, e-mailen uitwisseling doe. En nu neem ik, noem ik wel de naam, uh, dat is geen uitzondering en toch ook weer wel. Uh, maar Marja en ik doen uh, eens in de maand, op de tweede zondag in de maand, hebben we een gezamenlijke uitzending van de gesprekken met ons. En nu hebben we een e-mail uitwisseling gehad. Dat doen we vaker hoor. Maar ik vond deze toch heel bijzonder. En ik dacht, daar ga ik ook een lezing van maken. En zij had als onderwerp gekozen, heb je even tijd? Nou, dat vind ik zo mooi, heb je even tijd. Ja, ik heb altijd tijd. Overal oh, voor eigenlijk, hè? want ja, alles is altijd plezierig. Ook de zogenaamde, zogenaamde mindere plezierige momenten. Want die beschouw ik als een cadeau die aan me gegeven wordt. Want nu kan ik er, heb ik de keuze om ermee om te gaan of in zelfbeklag onder te gaan. Ik kan het dus begrijpen en veranderen in positiviteit. Ik kan begrijpen dat wat op mijn weg komt een cadeautje is. Om mij verder te helpen in mijn bewustzijn. Het gaat er immers om hoe je ermee omgaat met je gebeurtenissen, Met je gebeurt, Met de gebeurten. Ja, en Marja vraagt dus, heb je even tijd? En ze schrijft net, ze schrijft dat ze net de eerste ruwe versie van een artikel heeft geschreven. Een artikel eh, dat zij nodig heeft voor, voor haar werk, is journalisten. En ik citeer haar e-mail. heb net de eerste ruwe versie van een artikel geschreven. Terwijl ik nog onderaan aantekeningen heb staan voor aspecten die er ook bij gehaald kunnen worden, lijkt het artikel zomaar ineens klaar. Heb je misschien even gelegenheid om naar dit stuk te kijken? Met name op pagina, de laatste pagina, eh, pagina 3. Die tekst stroomde er zomaar uit. Ik kijk er nu wat onzeker tegenaan. Klopt die wel? Ga ik niet te ver? Einde citaat. Ja, en dan kan ik het, het artikel van Marja noemen, maar ja, dat heeft ze toch bedoeld voor, een, eh, voor een, eh, een blad of een krant. Maar ik wil eigenlijk zeggen dat het, het gaat dus over eh, de film Home. En je kunt hem ook op YouTube krijgen, eh, bekijken. En dat gaat dus over het ontstaan van de leefatmosfeer op aarde. Um, het gaat over de giftige stoffen die in de aardelagen besloten en die, die worden door de mens uit de aarde gehaald en teruggebracht in de atmosfeer. En opwarming van de aarde gaat sneller enzovoort. Het zijn processen waarvan je kunt afvragen of ze nog omkeerbaar zijn. En eh, waarvan je in ieder geval weet dat de gevolgen daarvan op een onvoorspel, onvoorspelbare manier desastreus zullen zijn. Nou, daar gaat haar artikel dus onder meer om. Ja, en ze zegt ook, zijn zulke dingen hardop te zeggen? Is het doendenken of is dit realisme? En ze zegt ook, ja, als je de film ziet, is het onvoorstelbaar dat er nog steeds mensen zijn die beweren dat het allemaal nog meevalt. Is het onvoorstelbaar dat regeringen zich nog steeds laten koeieneren door industriëlen? Is het onvoorstelbaar dat we als mensheid accepteren dat een kleine groep rijken de armoede in grote delen van de wereld in stand houdt? Ja, daar gaan we het er steeds over, hè. Nou, en daarom vond ik dit nou een leuke... Leuk onderwerp om dus um, ze op in te gaan. Um, even kijken, want haar artikel is vrij groot en vrij lang, dus ik ga eventjes door. En ze schrijft dus verder onderaan haar artikel, misschien nog verder uit te werken. Laatste woorden van de film, we must work together. De film bood zelfs mijn nieuwe eye-opener, zegt Marja, zelfs mij, puntje, puntje, puntje, slaat op het grote gezicht in 1970. En dat is iets wat zij zelf meegemaakt heeft. Nou, eh, dat was einde citaat. En eh, ja, daar kan ik alleen maar het volgende op zeggen. Ik vind dat zo wat hoor, het, het zijn journalisten en ze vraagt mij om naar dit stuk te kijken. Zij had een artikel geschreven over de film Home dus, en die je nogmaals op YouTube uh, kunt bekijken. Ja, en dan is het uh, begin juni juli, uh, bij, wij hadden deze e-mail uitwisseling in juli, en terwijl ik dit, uh, deze lezing uitschrijf en nu uitspreek, is de zomer alweer praktisch voorbij en ja, ik moet op mijn schande zeggen dat ik die, uh, die film Home in grote flarden heb bekeken, want ik ik kon hem gewoon niet uitkijken. Ja, dat heeft natuurlijk met mij te maken en voor mij is het, eh, mijn vertrouwen in het universum is oneindig veel groter, oneindig zelfs, dan de angst dat we de wereld kwijtraken. God heeft zichzelf in de mens geplaatst, de mens die op deze aarde leeft enige wat ons te doen staat is onszelf als God gelijk te laten zijn. We zijn het al, alleen. We leven er nog niet naar. Ja, dan was ik dus vanmorgen aan het, uh, het rond hobbelen door mijn huis en dan ja, dan kwamen ineens de, de volgende woorden en daarna grijp ik maar gauw een pen en een papiertje en dit is gewoon op een een heel slordig stukje papier uitgeschreven. En daar gaat waarschijnlijk dit hele latere stuk over wat ik aan Marja terugschrijf. Maar dan, ik citeer dit toch maar even wat, wat ik hoor in mezelf. De film lijkt positief, maar is diep van binnen bezig om ons mensen angstig te maken en ons af te laten dwalen van het goddelijke gevoel. God, de energie de om die creativiteit, of hoe je het noemen wilt, het onbenoembare, zal de, zal de wereld, wereld niet loslaten. Ja, de mensheid is in staat om de wereld te vernietigen. Maar het zal niet gebeuren. Zulke mensen zullen op een gegeven moment niet meer de kans krijgen hun snode plannen uit te voeren. Vanuit hun eigen gedachten zullen zij zich een leven opbouwen waar geen progressie in zit. Dus het vertrouwen in het leven, in de natuur, in het goddelijke, is. Is slechts. En blijft over. Ja, dat, dat wou ik er even tussendoor zeggen. En dat is wat ik dus daar straks gehoord heb. Maar goed, ik ga nu verder met het antwoord wat ik aan Marja geschreven heb. Ja, ik zag de film in Vlarden nogmaals en daarin zag ik vele bedrijven langs schieten. Ja, 88.000 mensen. Als we werkelijk veranderen willen, maar dat kunnen we niet echt hoor. We zijn al te ver doorgeschoten met het krijgen van heel veel en vooral veel, veel kinderen. Kinderen overigens die we voor geen goud van de wereld zouden willen missen. Dus te veel mensen op deze aarde. Als er wat minder mensen zouden zijn, dan zou het hele dus Nee, laat ik daar even niet over hebben, maar eh, als we dus werkelijk veranderen willen dan zal dat wereldbeeld ook moeten veranderen. En dat gaat, naar mijn mening, ook veranderen. De natuur, het leven met een hoofdletter, gaat altijd zijn eigen gang. Ja, en wat dat betreft kan ik je toch best wel zeggen, dat er staat de wereld nog wat te wachten. En we weten het allemaal, ondergrondse verschuivingen, het smelten van ijskappen, noem maar op. Dus het is niet alleen een gevolg, dus alleen van onze wijze, onze manier van leven. Maar het is ook een, een vorm die al duizenden jaren geleden bekend was. Een vorm die ons leven gaat veranderen. Een vorm die gaat plaatsvinden. Als we werkelijk veranderen willen, dan dienen we te leven zoals we dat in de jaren 30 deden en in de jaren 50. We kunnen dat niet meer terug laten keren. Allereerst zouden die genoemde 88.000 mensen, die dus voor in de film staan genoemd, zonder werk komen te zitten. En hoe zit het met de wapenindustrie, die voor een groot deel hier uit dit land komt. En zouden duizenden, als je dat zou opheffen, duizenden hun banen verliezen. En aanverwante industrieën ook. Dus kunnen wij terug... Nooit meer, hè? En dat weten alle mensen ook en dat weet jij ook. Het gevaar is het in een politieke vorm te gieten. Maar als je het vanuit een helikopterlook bekijkt, als je over het stoffelijke heen kijkt, zie je dat het onmogelijk is op dit moment om de boel om te draaien. Iedereen wil in zijn eigen autootje blijven rijden. Iedereen wil op zijn eigen brommetje blijven rijden. Iedereen wil die vis op tafel. Iedereen wil dat stukje vlees. Iedereen wil die houten meubelen hebben. Iedereen. Ja, wat, wat, je, wat je wel kunt omdraaien is het bewustzijn van mensen. En dan nog alleen uit vrije wil. Niet alleen het bewustzijn waar ik steeds over spreek, maar ook en vooral de wijze van leven. Het opruimen van de eigen rommel, letterlijk en figuurlijk. Als we werkelijk veranderen willen, dan dienen we kernenergie opnieuw te bekijken. Inderdaad, ook daar komt afval van. Maar voorlopig heeft de mens nog niet de wetenschap ontdekt die in het universum, in de kosmos, gebruikt wordt. We hebben het nog nodig. De soorten metaal, de brandstof en het zich verplaatsen over grote afstanden met de kracht van de gedachte. dat kunnen we nog niet. Op dit moment, met dit grote aantal mensen hier op aarde, en naar ik meen 6 miljard, <coughs> kunnen we niet meer de boel omdraaien. We kunnen zorgvuldig zijn, maar terugdraaien kunnen we het niet meer. Maar altijd het vertrouwen hebbende in de natuur, in het universum, is het mij bekend dat er wel degelijk veranderingen aankomen. Wellicht gaan er velen over en zal het aantal mensen hierop deze aarde, behoorlijk geminimaliseerd worden. Maar is dat echt erg? Wel als je in een emotie zit van dat het jezelf of je familie, je vrienden, je kennissen kan overkomen. En dat willen we natuurlijk helemaal niet. Maar denk aan het einde van dit leven. De dood, die bestaat niet. Denk daarover na. Want dat is het begin van een ander denken. Wij mensen zijn in staat, alle mensen zijn in staat om het bewustzijn zo ver te laten komen, dat we begrijpen dat de dood niet bestaat. En begrijpen dat alleen het leven in een andere vorm zal verder gaan. Wij zullen onze doden, mag ik het zo noemen toch nog even, dichter bij ons hebben dan ooit tevoren. Daar is bewustzijn voor nodig om dit te voelen, te begrijpen. En daar wordt op dit moment hard aan gewerkt door heel veel mensen. Dus wat jouw tekst betreft, goed geschreven, uiteraard. Maar zie je dat er ook andere vormen van waarheden zijn? Ik ben niet voor en ik ben niet tegen kernenergie, maar met de hoeveelheid brandstoffen die de mensheid nodig heeft op dit moment en het aan het werk houden van mensen, zie ik niet gebeuren dat bepaalde takken van industrie zomaar zullen oplossen. Er zijn te veel mensen en te veel geld en te veel belangen bij gemoeid. En zolang de mensheid deze vormen van illusies nog steeds in stand houdt, in stand houden deze vormen dus, zal het nog lange tijd duren voordat ze willen veranderen. Maar dan zal de natuur, zoals gezegd, het overnemen. In de natuur zit geen vorm van, nou nog even wachten hoor, en er zit geen vacuüm. De natuur gaat altijd door. Of we dat nu wel of niet in de gaten hebben. Of we dat nu wel of niet zien. Of we dat nu wel of niet leuk vinden. Dat zijn krachten die onnoemelijk veel groter zijn, dan wij ook maar kunnen bevroeden. Er zullen dus andere wijzen van leven komen en ook deze beschavingen zullen ophouden te bestaan. Net zoals, net zoals er voor ons andere beschavingen zijn geweest, die ook opgehouden zijn met bestaan, met hun bestaansvorm. Het is de altijd durende verandering in het universum, het nooit stoppende, het altijd in beweging zijnde leven, en of dat leven nu aan deze kant van het leven is, of aan de andere kant, dus het astrale, en of het kosmische, het is om het even, de verandering zal absoluut komen. We kunnen het niet voorkomen. Ook niet met het uitbrengen van films, met het uitbrengen van angstuitroepingen. We kunnen er wel wat aan doen om wat meer zorg voor onze aarde te hebben, door het kappen van gigantische regenwouden tegen te gaan, om alternatieven aan te bieden, om te begrijpen waarom mensen dat doen. Ja, inderdaad, sommigen met hebzucht. Gigantische hebzucht. Maar ook sommigen omdat ze in wanhoop zijn. Omdat ze in dit systeem waar we de laatste 50, 100, 150 jaar in gerold zijn. Omdat ze daar ook in vastzitten. Laten we mededogen hebben met alle mensen. En ook de corruptie op dat gebied aan te pakken. De regeringen in die landen. Nou ja, ik zeg aan te pakken, dat is zo'n negatief iets. Maar. Duidelijk te maken. Uiteindelijk zal het begrepen worden. En je zou je af kunnen vragen, ja gebeurt dat? Ja, nou, daar dienen we naar te kijken. Maar we dienen ook te kijken, net wat ik net al zei, hoeveel mensen hier een schaam aan geld aan verdienen. En hoeveel mensen hun gigantische, gigantische miljarden hier aan verdienen. Maar die zijn onzichtbaar. Onzichtbaar voor onze ogen. Niet onzichtbaar voor het universum. Dus niet onzichtbaar voor wie werkelijk ziet. Want het is altijd mijn, mijn interesse geweest om te voelen, om te kijken hoe mensen omgaan met een enorme hoeveelheid geld en het niet hebben van dat geld. Heeft me ongelooflijk gefascineerd. Mijn hele leven. Maar goed, ook deze mensen met heel veel geld. Leven hier op aarde. In de vrije wil. Met de vrije wil. Zij mogen dat ook bepalen. Net zoals jij mag bepalen hoe je leeft. Dus... Met andere woorden, zeg ik tegen Marja, Marja, toen je hier niet over nadacht, toen je dat niet naar boven liet gaan, dus je gevoel even liet stoppen, want dan kom je wel bij deze gedachte. Dan herinner je dat weer. En tot zover was mijn antwoord. En nou, ik kreeg onmiddellijk een mail van Marja en ja, ik vind dat zo verschrikkelijk leuk. En ik citeer dus weer, dank, met hele grote letters voor je reactie. En of zo snel ook. Maar dat geldt ook voor haar natuurlijk. En dan schrijft ze, maar deze zin voor jou snap ik niet. Dus je gevoel liet je even stoppen. En dan schrijft ze verder, ben ik niet duidelijk genoeg. Ik ben niet zo expliciet als jij. Maar met dit, onder andere deze zin... Misschien is het wel de bedoeling van het universum dat we het samsara van deze planeet achter ons laten. Geef ik toch al iets aan? Inmiddels herken ik een uitspraak als deze van je. Wellicht gaan er vele over en zal het aantal mensen hier op deze aarde behoorlijk geminimaliseerd worden. Dat gevoel heb ik. En tot zover de e-mail van Marja. Nou, ja, en ik ga weer even verder met mijn antwoord hierover. En ik schrijf haar, ja, je kunt wat dat betreft ook naar National Geographic kijken op de televisie, hè? Er zijn series van mensen die de aardbodem onderzoeken. En ook tot zulke conclusies komen. Dus het komt niet, al, komt niet alleen vanuit de, nou, laten we zeggen, spirituele hoek. Maar ook, en wel degelijk, uit de wetenschappelijke hoek. Ja, dit gaat gebeuren. En er zijn mensen... Ja, afstammelingen van de oude Maya's, of ze nou in dit leven zijn, hier in het westen of in Noord- of Zuid-Amerika, het maakt niet uit. Die op dit moment mensen waarschuwen, waarschuwen zou je kunnen zeggen, maar duidelijk maken dat mensen dienen te begrijpen wat angst is, om daarmee om te kunnen gaan. Maar ik moet zeggen, ik heb daar zo vreselijk veel over uitgesproken, in al deze lezingen. Want angst is iets wat ons zo naar beneden haalt, maar wat we zomaar toestaan. En ik zeg er even tussendoor iets, toen ik in 1993 deze lichtervaring kreeg, dan heb ik vier, vijf, zes dagen daarna, ja, het is niet te geloven, in een gigantische angst geleefd, omdat ik bang was dat ik dat kwijt zou raken. Pas nadat ik mezelf aanpakte, kwam ik weer terug in dat goddelijke gevoel. En toen dacht ik ook, ja zo zie je maar. Het kan toch zomaar weer gebeuren. Je bent zelf meester over jezelf. Dus die angst is er altijd, van alle tijden, maar jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Iedereen is in staat om het goddelijke gevoel weer naar boven te halen. En wat dat betreft is het goed om na te denken, na te denken over de dood, over het leven, ja het leven hierna. Maar eigenlijk is het niet hierna, hè? Het, het loopt allemaal in lijnen naast elkaar, in het nu. Oh, mensen, als je eens wist hoe dat was, dat het gewoon allemaal, op dit moment allemaal loopt. Maar laat ik je zeggen, het leven het leven dus waar geen scheidslijn bestaat tussen het een en het ander. Dood bestaat niet. Alleen het lichaam legt je af. Dan maken zulke voorspellingen ook niets uit. Dus dat de wereld vernietigt en, en dat er dit gebeurt en dat gebeurt, het maakt niet uit. Want als je hierover nadenkt. Dan weet je dat het slechts iets is wat gewoon gaat gebeuren. Dat stond al lang vast het heeft. Je zou kunnen zeggen: niets te maken met de wijze waarop we leven, maar toch ook weer wel. En alle mensen dienen hier nog over na te denken. Dus over angst en de dood. En dan kom je tot de conclusie dat de angst er niet meer is, dan is de dood. Er ook niet meer. Dan is alleen nog maar de liefde die overblijft. De liefde met de grote hoofdletter L. En nogmaals, de gebeurtenissen die ongetwijfeld komen, komen dan ook gewoon. Dat is de vrije wil om over de dingen na te denken. En ons niet te laten stoppen door angst, angst, ja, angstaanjagende films, sombere toekomstvoorspellingen. Om je leven helemaal gek te laten maken daardoor. Want gebeurtenissen die indruk maken, lastige gebeurtenissen, dienen als cadeautjes gezien te worden. Net zoals vervelende dingen in het leven. Zoals ziekte enzovoort. Als wij mensen in staat zijn om ze als cadeaus te aanvaarden, kunnen we ermee omgaan. Maar als we als we ze negatief gaan benaderen en angstig gemaakt kunnen worden en ons laten angstig maken, kunnen we er niet mee omgaan en leggen we de verantwoording in de handen van heelmeesters en de mensen die dom denken. In een van mijn lezingen heb ik het al aangehaald. We zijn aan het eind van een bijzondere periode van 26.000 jaar van de aarde. En we zullen verder gaan in een nog meer bijzondere periode van weer 26.000 jaar. Maar dat kun je ook weer in vieren delen. Dat, nou, daar zal ik dan nou maar weer eens een aparte lezing over geven. De tijd die wij ingaan, is een tijd van groot bewustzijn. Dat gaat gebeuren. Maar dat kan niet zomaar zomaar gebeuren. Er zijn vele levens van mensen voor nodig. En er is hevig nadenken voor, voor, voor mensen voor nodig. En dat kan niet zomaar ineens veranderd worden. Mensen zullen zichzelf tegenkomen in steeds kortere periodes. Het lijkt alsof alles steeds dichter op elkaar zit en dat is ook zo als je naar kindjes kijkt baby's die nu geboren worden die nu in de wieg liggen die alweer zo alerter zijn dan de baby's van 10 jaar geleden en van 20 en 30 jaar geleden die veel eerder bewust rondkijken de baby's van nu die eerder lopen die duidelijk maken wie ze zijn, die het ook normaal vinden dat je met hen communiceert via de gedachten. Dat is dus dat alles dichter op elkaar zit, in steeds kortere periodes, ook dat dus. De kosmos drukt steeds sterker op de aarde, het is en het zal zo zijn. Het is de enige wijze om tot groot bewustzijn te komen, door de zogenaamde stille negativiteit om te zetten in positiviteit en dat om te zetten in bewustzijn. En vooral dankbaar te zijn dat het op deze wijze tot ons komt. Want wij mensen begrijpen er anders helemaal niets van. Wij mensen zijn zo hard leers. We hebben er levens en levens voor nodig. Het is niet nodig, maar we blijken maar steeds interesse in andere dingen te hebben, in plaats van stil te luisteren naar onszelf. Ja, en dat was het einde van mijn, van, mijn, van mijn citaat. Nou, dat heb ik nu weer helemaal uitge, uitgedijt weer. En het is weer wat langer geworden dan, dan er in werkelijkheid staat. En ik krijg meteen weer een e-mail van Marja terug en ik citeer. Je vertelt dit alles in deze en in je vorige mail heel helder. Nou, dat hoop ik dan maar dat het nu ook al helder overkomt. Maar denk je dat deze waarheid al geschikt is voor iedereen? Met twee vraagtekens. En begrepen zal worden? Met twee vraagtekens. Ja, door diverse van jouw luisteraars en website-lezers enzovoort. Hoogstwaarschijnlijk wel. Maar voor alle niveaus van bewustzijn zijn leraren. Misschien is de manier die mij ingegeven wordt de opmaat naar jouw liefdevolle manier. Dat is wellicht ook wat ik bedoel als ik zeg dat in onze radiogesprekken. Ik me een soort aangeven voel. En dat voelt prima. En het helpt mij ook steeds, helpt mij ook mijn liefde steeds groter te maken. Ook nu weer in deze mails. Dank je wel voor je feedback en je delen van je inzichten. Tot zover Marja. Ja. En ja, dat heb ik dus als tekst in in het online blad voor Indigo Soul Station gebruikt, mijn antwoord, maar deze waarheid is altijd voor iedereen, ongeacht het bewustzijn. Deze waarheid, het bewustzijn dus, kan, kan het ook niet helpen, dat de mensen zich niet tot dat bewustzijn opgetrokken hebben. Daar zijn mensen zelf verantwoordelijk voor. Het is de wet van de vrije wil. Zij mogen zelf bepalen of ze hier dit in zichzelf laten begrijpen of hun aandacht naar buiten richten. Het bewustzijn, de energie, God of het onbenoembare, is altijd. En de waarheid is altijd. Maar de waarheid wordt door de mensen altijd weer Anders begrepen. En dat heeft met hun bewustzijn een trilling te maken. Dan zie je ook hoe groot dat bewustzijn is. Het laat mensen zien waar de hobbels liggen. En de mens mag zelf bepalen hoe daarmee om te gaan. Of ze laten zich gek maken door doemdenkers. Of ze laten zich gek maken door allerlei spirituele groeperingen. Of ze blijven bij zichzelf. En denken na over het vraagstuk leven. Leven dus met een hoofdletter. En denken na over de vrede in zichzelf. Over de liefde die zij voelen in zichzelf. Dan wordt begrepen dat het moment dat de dingen gaan gebeuren helemaal niet belangrijk is. Het is altijd in het moment nu. Het moment nu van ieder mens. Dan hindert het niet of je daar nu wel of niet bij bent. Of dat je gered wordt. Het hangt van het bewustzijn af. En de levens daarvoor. En hoe er met het leven omgegaan werd. Hoe je gedachtegang is. En het wordt dan ook niet als een straf gezien, maar als een genade, om dat nare woord maar weer eens van stal te halen. Een genade dus, een cadeautje van God, een cadeautje van het universum, om verder te gaan, verder te gaan om de dingen te begrijpen, verder te gaan in jouw evolutie. Om het, los te, om het te accepteren en het los te laten. En het klopt wat je zegt. Voor alle niveaus zijn leraar. Dat is zo. Ongetwijfeld. Ja, maar je vroeg mij of ik even tijd had. En ja, dat heb ik altijd. En het antwoord van Marja kwam. Ja, en dat vind ik geweldig. Zoals je weet is het denken over wat er met de aarde gebeurt in ons tijdsgewricht iets wat me blijft bezighouden. Niet zo verwonderlijk. Ik heb je, dacht ik, al eens verteld dat ik begin jaren zeventig op bezoek was bij een vriend op zijn kamer hier in Utrecht. Vanuit het raam keek ik uit over de tuinen achter de huizen. En ineens verscheen er een hemelsgroot gezicht. Lange tijd lang bleef ik het in het aangezicht van dat streng, maar niet liefdeloos kijkende gezicht, en het contact daarbij zorgde ervoor dat ik urenlang, terwijl de tranen op mijn wangen liepen, vertelde over wat de mens met de aarde deed en doet. Ja, en alle studenten waar ze mee tot zover de meer van Marja. En ze schrijft ook nog dat ze, de studenten... waar ze mee op de school voor de journalistiek zijn... allemaal eh, op één vriend na... Eh, ja. allemaal milieuactivisten zijn geworden. En ze zegt ook... ja, een ervaring is, denk ik, tot de dag van vandaag... bepalend voor allerlei handelingen van mij. En ze gaat verder. Ik heb ook heel lang gedacht dat door overdracht van het bewustzijn ik mijn steentje kon bijdragen aan een omslag. Pas de laatste jaren kom ik tot het besef dat er inderdaad een omslag is in het bewustzijn van heel veel mensen, maar dat het niet verhindert dat de natuur, of moeder aarde, of hoe je het ook noemen wilt, haar eigen plan trekt om te reageren op wat heeft plaatsgevonden. Dat heeft plaatsgevonden. Omgang met mensen zoals jij en anderen helpen me dat in te kunnen zien in aanvaarding en vertrouwen. Dat kost soms nog moeite. En ik ben al helemaal niet gewend dat die manier van kijken en bij het schrijven zomaar uitvloept zoals vanmiddag gebeurde. En dat zorgt ervoor dat ik behoefte had aan feedback. Want ja, we zijn een ziel hè, en hebben een lichaam dat op aarde mag verblijven. En mijn liefde als mens, Marja, voor deze planeet is heel groot. En niet alleen als mens, Marja, maar zoveel levens maken, dat ik me met deze planeet verbonden voel. Maar mijn ziel kan zich ook verbinden met de planeet, wiens lichaam ik ook heb aangenomen. Gelukkig maar. Einde citaat van Marja dus. En ik antwoord, maar juist die liefde van jou voor de planeet aarde, juist om die liefde zou je kunnen overwegen dat wat er te gebeuren staat, wel of niet, te laten. Dat is het denken vanuit het vrije gevoel, de vrijheid, de vrijheid van de eigen wil. Ons leven, met een hoofdletter, ons leven, laat ons ook. God, de energie, de onbenoembare, laat ons ook. Juist om die liefde dienen we, wat dat betreft, niet in te grijpen. De dingen komen zoals ze komen. En daar hebben wij mensen geen invloed op. Gelukkig niet. Want dat ingrijpen zou ingrijpen zijn in het leven. En zelfs God grijpt niet in. Het respect voor ons mensen, voor ons wijze van denken... maakt dat we onze weg zelf dienen te vinden. En dan ook op die weg te blijven. Niet omdat het ons opgelegd wordt, maar omdat we in vrije wil op die weg willen gaan. En niet door doemdenken, niet door angst aanjagen. Maar uit geheel vrije wil. Dat is het respect dat God voor ons mensen heeft. En zoals wij ook kunnen denken, om de dingen te laten, maar ook om tegelijkertijd te denken wat goed voor ons is. Wel kunnen we bij onszelf ingrijpen, dus. En dat is door zelfkennis, kennis van het zelf dan gebeurt er gewoon wat er gebeuren moet. Vanuit die mens zelf, die mens die is zoals hij is, door zijn eigen gedachten, door zijn levens, daar kan niemand invloed op uitoefenen. Niemand kan daarop ingrijpen. We dienen zelf bij onszelf te komen. En ingrijpen bij onszelf hoe we met onze wereld denken om te gaan. En dat heeft altijd met bewustzijn te maken. Je zult, net als ik, zorgvuldig zijn met wat je denkt, wat je doet. Met hoe je je geld uitgeeft. Geen nodeloze rotzooi kopen. Alhoewel in al die rommel veel mensen werk vinden. Wij zullen geen wapens kopen. Alhoewel er in die industrie miljarden verdiend wordt. En miljoenen mensen hun werk vinden. We gaan op een andere wijze met ons leven om, maar niet omdat het ons opgelegd wordt, maar omdat we vanuit onze eigen vrije wil dit wensen te doen. We begrijpen dat afval apart verzameld dient te worden. En zie je dat er genoeg is om mensen duidelijk te maken. Dat is goed. Maar niet om mensen je wil op te leggen. Een wil op te leggen aan mensen. Want het is namelijk zo, dat al die mensen die zich, nou laat ik zeggen milieuactivisten noemen, over het hoofd hebben gezien, ze willen anderen hun dwang opleggen. Toch hebben ze veel bereikt. Want zonder hun onophoudelijke berichten waren, waren, mensen, waren mensen niet alert geworden op, over de toestanden in de diepzeeën en over de wijze van vissen. Dus ja, er is ook positief resultaat. Maar het is niet van mij om mensen op te leggen hoe ze moeten doen. Het mensen opleggen, dwang en andere vormen, geweld, ook veelal. Ze doen het, maar het is hetzelfde waar ze tegen zijn. Het is niet voor niets dat er gesproken wordt over milieumafia. Ook daar zit dwang en grote gevolgen, door de macht die op een negatieve wijze gebruikt wordt, met de stiekeme gedachte voor een goede zaak bezig te zijn. Maar velen die zich daarmee bemoeien, zijn niet anders dan op macht, macht en nog eens macht uit. We kunnen alleen maar zijn, zijn, en dat valt niet te overdragen. Bewustzijn is nooit overdraagbaar. Het is een illusie en dat maakt mensen verdrietig, bitter en laat hen afgaan van een doel, zichzelf te leren kennen. Bewustzijn is nooit overdraagbaar. Wat wel werkt, is het jezelf openstellen, volledig openstellen naar anderen. Dan zien anderen wie je bent. Dan is het maar zo. Maar de ander ziet niet wie jij bent, want ze kennen zichzelf niet eens. Hoe, hoe kunnen ze de ander zien? Hoe kennen ze dan de ander? Dus ze zullen altijd zien wat ze willen zien. Of jij je nu openstelt naar anderen, dus met andere woorden, jezelf deelt met anderen of niet het voordeel van jezelf laten delen met anderen is, dat jij dan in staat bent om binnen in de ander te kijken. Stel je voor, en stel je voor dat je jezelf totaal kent, maar dan ook werkelijk. Dan ben je, helderziend, dan kun je in anderen kijken. Dan zijn anderen in staat om te denken, want dat voelen ze wel. Zo zou ik ook willen zijn. En dan ben je niet anders dan een voorbeeld. En dat doet mensen naar een hoger bewustzijn wensen. Nou, zover wil ik het even laten. Voor vandaag ben ik ook alweer bijna aan het uur toe. En ik dank je dan ook van harte voor het luisteren. En dan wil ik je nog wel even zeggen, net zoals alle andere lezingen. Ze zijn allemaal te luisteren op de website van Marja. Dus www.design.nl en www.ikrekhra.nl En je mag me altijd mailen. Ik vind dat altijd plezierig. Ik ben er altijd blij mee. En nou ja, misschien wordt jouw vraag nog eens een keer gebruikt voor een lezing. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag weer tot de volgende week. Dag, tot ziens.